Twee uur door Almegens met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Washington is een man opgepakt... die ervan wordt verdacht dat hij pakketjes met explosieven heeft verstuurd... naar een aantal legerbasis in de Verenigde Staten en een kantoor van de CIA. Een man van 43 werd gearresteerd in de buurt van Seattle. Over zijn motief is niets duidelijk. Volgens de FBI is geen van de elf pakketjes geëxplodeerd... en raakte er niemand gewond.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 Goedenacht en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van Focus... het wetenschaps- en geschiedenisprogramma van de NTR. Uitgezonden vanuit het Radiohuis, waar nog een laatste lichtje brandt... in een verder donker mediapark hier in Hilversum. We zijn er de hele nacht voor u, tot zes uur in de ochtend... met een gevarieerd programma. Zo kijken we aan de hand van liveconcerten terug op 50 jaar poppodium Paradiso. Ook praten we over alternatieve vormen van kernenergie... waar zelfs een linkse hippie toekomst in zal zien. En met wakkere wetenschapper Iris Plessius praten we over het Amerika van de 17e en 18e eeuw. Toen Nederlandse kolonisten en indianen elkaar te slim afprobeerden te zijn. En conservator Carleen Metz vertelt over de explosieve aanslag op het bevolkingsregister van Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar dat is pas in het laatste uur van Focus. Om iets voor zessen wanneer het alweer langzaam licht begint te worden. Kortom, genoeg om je door een slapeloze nacht heen te helpen. Focus. Het is heilige grond voor de popmuziek, Paradiso. En het bestaat alweer 50 jaar. Ooit bood de bakstenen kolos onderdak aan de Vrije Gemeente, een religieuze vereniging. Inmiddels is het dé poptempel van Nederland. Een tempel met een veelzijdige en op zijn zachtst gezegd bijzondere geschiedenis. Voor NPO Focus dook journalist Robert Lagendijk in deze geschiedenis. En hij neemt ons mee aan de hand van de mooiste concertfragmenten uit het archief. Helemaal down memory lane. Robert, welkom. Dankjewel. Uh, nou, eerst maar eens even, wat heb je zelf met Paradiso? Veel, ik kom er graag. Ik heb er veel gewerkt. Um, ik, uh, ik heb ook in een band vroeger gespeeld. Dus ik heb ook. Ik heb het pand van alle kanten meegemaakt. En uh, dus ik, ik, ik ben uh, drummer geweest een tijd lang. Dus ik heb ook in de grote zaal gespeeld. Ik heb ook boven gespeeld. Ik heb in de kleedkamer gezeten. Ik heb bands in de kleedkamer geïnterviewd. En... Um, uh, nou ja, de eerste keer als je als bezoeker binnenkomt in Paradiso, dan, dat is iets wat je eigenlijk nooit vergeet. En dat is volgens mij voor iedereen altijd de mooiste keer dat je een keer in Paradiso bent. De eerste keer. Ja, maar helemaal gaaf dat je gewoon daar gespeeld hebt. Ja, nou ja, dat is. Weet je, als je in, als je in uh, uh, Eindhoven woont, dan speel, je, uh, dan speel je voor het eerst in de Evenaar. En als je in uh, uh, Den Haag woont, speel je misschien voor het eerst met je bent in het paard. En als je in Amsterdam woont, dan speel je voor het eerst met je bent in Paradiso. En dat. Um, voor, het is inmiddels een, inderdaad een grote uh, poptempel geworden. Maar het blijft ook nog altijd, het heeft die functie van... als je in een bandje speelt, dat je daar iets kunt. Dat je daar uh, kunt optreden gewoon. Ja, en uh, welk concert waar je naartoe gegaan bent... is jou het meest bijgebleven? Um, nou ja, wat ik net al een beetje zei, het de allereerste keer. En dat was, dat was eigenlijk een heel bijzonder uh, optreden. Dat was een, een soort mini-festival. Dat werd uh, uh, vroeger vaak gedaan. Nu heb je nog London Calling hè, met Britpop-bandjes. Uh, vroeger had je meer van dat soort dingen... ook voor hele extreme muzieksoorten. Eén daarvan is Tegentonen. Dat was in de jaren tachtig altijd. En de eerste keer dat ik daar kwam was in 1983. En dat was een, een Frans gezelschap. Nou, ik heb nooit meer een liedje ervan gehoord. Het heet Urban Sax. En... Ik was met, met een vriendengroepje daarheen gegaan. En er hingen uh, je moest wachten in de hal voordat je de zaal in mag. Dus mocht dus de, het hele publiek stond al te wachten in de hal van Paradise Op een gegeven moment gingen de deuren open. En toen hingen er, nou, ik geloof, 32 saxofonisten hingen door het hele pand heen. Aan het plafond, aan de balken. aan Die hingen aan draden in de lucht. En die begonnen zo met z'n allen één toon uh, te spelen. Nou ja... Uh, niet mijn favoriete muziek op dat moment, maar iets wat je niet vergeet. En, en heel langzaam uh, daalden ze naar, werden die draden losgelaten, zakten ze naar beneden en liepen ze als een soort kluwe. Ze hadden allemaal gouden pakken aan, liepen ze als een, een klont saxofonisten, liepen ze door die zaal heen. Uh, heel uh, bizar optreden. En dat, dat vergeet ik nooit meer. Ik heb er nooit meer een liedje van gehoord. Ja. Ik, uh, toevallig uh, laatst zat ik uh, te kijken of dat. Of dat nog bestaat, het Urban Sax. En dat bestaat inderdaad nog. Die spelen volgens mij wel op grote We zijn festivals. Ze zijn niet de auto om aan de muur te hangen. hangen. Ja, inmiddels hangen hun kleinkinderen waarschijnlijk aan de muur. Want het is echt zo'n anoniem gezelschap. Met wat gewoon uh, bekend is omdat ze saxofoon allemaal spelen. In pakken. Maar uh, uh, uh, dus ja, het bestaat nog steeds. Ja. Is dat ja. kenmerkend voor Paradiso dat, uh, dat er ook die ruimte op die manier zo gebruikt werd? Op een, nou, een beetje een experimentele manier? Er, uh, dat. dat op, op een of andere manier nodigt, het, nodigt die ruimte denk ik uit. Uh, uh, uh, veel concertzalen, dat is gewoon een zwarte doos met een podium... en dan gaan mensen daarop staan en die doen wat. Uh, uh, bij Paradiso kun je door de jaren heen toch wel wat dingen verzinnen. Uh, ik herinner me een band, nou ja, niemand zal het meer kennen... maar 24-7 Spies, die hingen ooit in de nok aan een touw en die gingen zo door de hele zaal heen. Die klom ook via het balkon zo door, de hele, door het hele ding heen. Courtney Love van, van Hall, die klom op de versterkers op de balkonrand... om iemand een tik voor zijn bek te geven. Maar uh, dat, dat, dat kon dat ook allemaal. Ook. Um, er, er, er, er heeft een keer een band heeft een skate ramp op het podium gezet. Nou ja, die vlogen ook zo van de ene balkonrand naar de andere... Um, ja, het is leuk dat mensen daar wat met die ruimte doen, ja. Ja, ja want uh, ik noemde het al, hè, het is niet altijd een poptempel geweest. Het nee. gebouw is, uh, bestaat sinds 1880. Wat was het voordat het een concertlocatie werd? En ja, waardoor ziet het er eigenlijk zo uit zoals het eruit ziet? Ja, nou, het, het is, uh, uh, zoals je in je aankondiging zei... van, de, van de, het gebouw van de Vrije Gemeente geweest. Uh, dat, dat was een, een gemeente, een... een, een uh, volgens mij hebben ze het een beetje als een vereniging opgericht. Een afsplitsing was het van de gereformeerde kerk. Van uh, twee broers, Hugo En uh, die zijn daar uh, ja, een soort diensten gaan houden. Maar ze spraken liever niet van een kerk. Het was hun vereniging gebouwd. Het waren een beetje vrijdenkers of humanisten waren het. Uh, uh, voor hun was ook niet uh, de Bijbel zaligmakend. Maar ze lagen ze uit alle... Uh, uh, Gloosboeken voor. en Dus daar werd ook de Koran gelezen. en nou ja, Die gemeente heeft daar altijd... Uh, uh, nou ja, bijna 100 jaar in gezeten. En die zijn in, uh, in 1965... verhuisd naar buiten Veldert. En toen kwam zo leeg te staan. En, en het was waarschijnlijk wel aardig uitgeleefd... al uh, toen. Afgeleefd. Maar... Um, er kwamen plannen, er was, er was een investeerder, bouwers. Die hebben ook nog een heel lelijk hotel in Zandvoort uh, gebouwd. Die wilden daar eigenlijk ook een hotel bouwen in, in, in diezelfde tijd. Dus daar werd zo op gewacht: van nou ja, uh, misschien dat dat iets wordt. En vervolgens hebben ze tijdelijk een uh, tapijtenboer erin gelaten. Die, die zat ook met zijn tapijten in de kelder. Dus dat was 1965. Maar ja, er gebeurde niet zoveel. Uiteindelijk hebben een stel mensen het gekraakt. En, uh, uh, nou ja, die, die, die, de. de, de He, de, de er moest iets met de jeugd van Amsterdam gebeuren, dus er was ook wel vanuit de gemeente kwam er wat geld beschikbaar en uh, Paradiso is toen toegewezen als een soort ja buurthuis voor de voor de Amsterdamse straatjeugd, de hangjeugd. Ja. En wanneer werd het een poptempel? Dat dat is, dat is heel geleidelijk gegaan. Er werden meteen uh, concerten georganiseerd, uh, uh, bands kwamen. Uh, uh, uh, nou ja, vanuit Eigenlijk al vrij snel vanuit Engeland en, en uh, nee, misschien wel heel Europa... om daar te spelen, maar het is heel slecht bijgehouden... wie er nou precies allemaal zijn gekomen. Zo'n organisatie, ja, het was een, het was een grote hippie-toestand. Mm -hmm. uh, uh, misschien dat het ging heel iedereen... organisch allemaal. Ja, en niet iedereen was, was heel scherp. Nu vinden we die geschiedenis natuurlijk heel belangrijk... maar toen was het gewoon, ja, we moeten wat van vermaak. En, en of het nou uh, uh, Pink Floyd was wat langskwam... of, of nou ja, een andere band... Dat, dat, het, het zijn mensen nog niet zoveel. Uh, uh, nou ja, het was mooi dat er wat vermaak was. Je, je moet het voorstellen als een grote ruimte... waar tapijten op de grond lagen. Hè? Die, die, die persische tapijt, wat heel erg uit die, in was in die tijd... om, uh, om om Persische tapijt op de grond te hebben liggen. Uh, de mensen lagen daar een beetje gewoon ja, stoond op die kleden... En, en af en toe zei iemand wat... of gebeurde dat op het podium of speelde een band. Uh, er zaten ook winkeltjes in. Uh, uh, er was van alles te, te beleven in dat politiek ja. um, We hebben ook een fragment uh, van nou ja, de opening, 30 maart 1968. Uh, uh, een kort fragmentje van die dag. We staan hier voor een heel mooi gebouw... wat beschilderd is, wat vroeger van de vrije gemeente was. En wat nu... Paradiso heet. Wat is Paradiso meneer? Paradiso dat is de naam van het gebouw wat vroeger de Vrije Gemeente was. Ja, dankjewel. Uh, een poos geleden is er een uh, kleine club opgericht in de vorm van een stichting. En uh, die stichting die uh, exploiteert zou je kunnen zeggen uh, dit gebouw. En wat doen jullie erin? In dat gebouw uh, er gebeuren een aantal verschillende dingen, maar de bedoeling is dat het een gebouw is voor uh, nieuwe vrije tijdsbesteding. Ja. En Die dingen die er gebeuren, die worden voor een deel georganiseerd door een aparte groep, Provadia. Ik geloof dat er net Koos Zwart hier aankomen. Ja. Misschien kan hij het vertellen. Om te maken, wat, wat wij met het hele gebouw eigenlijk ook beogen. Ja, ja. Er komt Koos Zwart. Ja. Die vertelt even wat het is. Koos? Koos? vertel eens even wat jullie doen. In Biodiesel? Ja, als Als Provadia. Als we Faria ja, brengen, we een uh, gefailleerd programma. Bijeen zit een popgroep, een faillet-attractie, uh, effecten, films. Nou ja, zo ga je niet meer denken. Iedere, iedere weekend hè? Iedere zaterdag Ja, ja waar gaat de uh, bands op voor de komst van Paradiso, voordat we verder gaan met Paradiso? Ja, de, de, nou, dat is, een, uh, uh, dat is eigenlijk nog best een lange weg geweest. Uh, uh, he, he, de uh, popmuziek en dat er een soort jeugdcultuur ontstond. Het is echt van na de Tweede Wereldoorlog en, en op een gegeven moment kreeg die jeugd echt meer geld en die wilde uit en, en van alles doen. Maar ja, er was natuurlijk geen paradies zo. Er was geen melkweg. Er, was, er waren uh, geen popzalen. Geen, he, helemaal geen muziekindustrie eigenlijk. Uh, uh, de oude platenmaatschappijen gaven klassieke muziek en jazzmuziek uit. Nou ja, en, en dan zie je het met, uh, met uh, de muziek vanuit Amerika en later de Beatles. Dan ontstaat er echt een jeugdcultuur met uh, nou ja... Met, met eigen muziek. Dus op een gegeven moment kwam iemand wel op het idee van... het is een goed idee om, om die bands ook over te laten komen. En je ziet aan het begin dat dat uh, eigenlijk dezelfde organisatoren... Ja. Die, die de jazzconcerten in Nederland uh, ook organiseerden. van uh, Noordsea Jazz bijvoorbeeld, dat, dat is al heel uh, lang. En dat soort mensen gingen ook uh, popconcerten organiseren. En, en, en die popconcerten, dat werd eigenlijk op een vreemde plek... Uh, uh, uh, nou ja. Uh, de, daar werden vreemde plekken voor gekozen. Het Concertgebouw in Amsterdam, is, dat was bijvoorbeeld een plek... waar uh, nou ja, al, al vrij snel de doors hebben daar opgetreden. Hè. Dus een grote naam, en dat stond dan in zo'n chique zaal yeah. van, van de Stones. Dat is bekend hè, in het koerhuis. Dat, nou ja, dat was op zich ook een chique zaal met plusje stoelen, bij wijze van spreken. En, en uh, legendarisch waren ook, je hebt het dorpje Blokker in... Uh, Naast Horen in Noord-Holland. Dus dat, nou ja, dat, dat ligt behoorlijk afgelegen. Inmiddels stopt de trein redelijk in de buurt. Want dat is uh, Kersenbogaard uh, inmiddels geworden. Maar het Blokker was een boerengehucht. Die had een veilinghal. En daar was ook de zoon van de plaatselijke uh, volleybalvereniging. Die organiseerde daar concerten. En dus de enige keer dat de Beatles in Nederland speelden... dat was in, in Blokker. Ongelooflijk. Ja, dat is ook ongelooflijk. Als je die beelden ziet uit die tijd... dan uh, ook voor de Beatles was het waarschijnlijk ongelooflijk. Want die speelden in Engeland in pubs. En, ja. en zagen ze er strak als de Beatles uit. En als je ze hier ziet... Heeft een of andere, uh, iemand heeft een, een banner van Kawasaki-motoren achter het podium gehangen. En mensen verkochten hun eigen t-shirtjes waar Beatles op stonden. Het was een, ja, een soort wildgroei aan, uh, aan festivalactiviteiten. En tegenwoordig is Lowlands helemaal geregeld. En, ja. en iedereen die daar staat heeft een, een reden of betaald om daar mag daar zijn handel drijven. Toen was het echt ja, uh, een, een, een soort uh, wildgroei aan uh, initiatiefjes. Uh, maar goed, iemand uh, betaalde geld om de Beatles hier te laten spelen. En uh, uh, volgens mij, als ik het goed herinner... voor zeven gulden vijftig kon je daarheen om in, een, in de bollenveiling de uh, Beatles te zien spelen. Nou, dat is te doen. Uh, ja. De eerste grote naam die optreedt in Paradiso, dat is uh, Pink Floyd. En daar hebben we ook een uh, opname van. Dus uh, natuurlijk een beetje slechte kwaliteit. Uh, maar het is toch lekker voor het uh, gevoel. Dus daar gaan we even naar luisteren. Het ja, was vast een bijzonder concert. Nou, je hoort het drugs er ongeveer doorheen. Hè? Van, uh, maar het geeft wel een goed beeld van. Je kan je voorstellen dat je daar uh, inderdaad met je. Nou ja, ze zeiden toen sticky, hè? Tegen te, een te, uh, joint. Uh, dat je dan uh, zo voor het podium lag en uh, op zo'n kleed lag. Uh, een beetje weg te sauzen. En um, uh, dat is de eerste grote band. Ja. Uh, en dan bevalt het goed en dan willen alle grote bands naar Paradiso. Of gaat het ook weer niet zo snel? Nou, wat, wat ik uh, begrijp, want ik heb het natuurlijk zelf allemaal niet... Uh, nee. Ik was, ik was uh, nog geen uh, vijften, geloof ik. Maar, maar wat ik begrijp is... Uh, uh, de organisatie uh, uh, was in handen van nou ja, een, een klein team, zeg maar... En, en de een was iets meer bezig met die jeugdcultuur... Met, eh, om die popmuziek uh, uh, naar binnen te brengen. Maar uh, bekend is ook bijvoorbeeld dat uh, Gert-Jan Dreugen... die is later uh, heel bekend geworden als tv-maker... Um, en nou ja, een behoorlijke lolbroek was dat. En die, die vond het wel heel leuk om een soort beetje campy-achtige dingen te doen. Dus die zag dan uh, die drugsgebruikers daar op die kleden liggen in dat, in dat Paradiso. En die dacht, nou, het zou ook wel uh, um, een goed idee zijn, bijvoorbeeld, om uh, uh, de zangeres zonder naam hier eens een keer heen te halen. En dan, uh, wat, wat natuurlijk daar eigenlijk helemaal niet bij paste. En. Uh, uh, ja, dan, dan zie je al dat, dat een soort, wat je uit de sixties, van de happenings... en dat daar iets geks gebeurde, dat dat ook nog in die beginjaren van de jaren zeventig... Uh, uh, dat dat ook nog doorgaat. En uh, dat, het, dat het iemand gewoon ja, iets geks verzint waar, hè, van junks... en dan dat die zangeres zonder naam daar staat te zingen... En, en dan een bijzondere set heeft gemaakt met liedjes over nou ja, mensen die het moeilijk hebben. En het is bijna een soort levend kunstwerk dan wat er in zo'n in die muziekzaal gebeurt. Uh, om een beetje om in de sfeer te komen van die tijd... Uh, een beetje rock'n'roll... gaan we luisteren naar Keep on Running van de Spencer Davis Groep. In tegenstelling tot die stijve moraal, eigenlijk. van die tijd, van de, van de ouderen misschien. Ja. Um, nou ja, drugs, rock en roll. Uh, kwamen er ook veel junks. Uh, naar Paradiso? Hoe je het een beetje, denk ik, moet zien. is. die, die jeugd was behoorlijk verveeld, gewoon. en, en op zoek naar vertier. Dat, dat was er gewoon niet. En. Uh, uh, veel moesten, nou ja, ook denk ik door een soort woningnood, woonden lang bij hun ouders. En nou ja, het was een beetje gek. Terwijl het wel die tijd, want dat, dat, natuurlijk van uh, de vrije liefde... en, en, en hè, wat ook uit Amerika kwam overwaaien. Uh, ja. en, daar, en daar moesten ze iets mee. Maar ja, in, in, in San Francisco is het lekker weer. En hier zaten ze allemaal op de Dam en in het Vondelpark. En, en uh, nou ja, uiteindelijk is, uh, kreeg Paradiso... Ja, zo is dat dus ontstaan van dat, dat gehang op die kleden. Dat, eigenlijk een soort overdekte uh, hippie hangplek werd het. En het uh, uh, Vondelpark is natuurlijk om de hoek. Dus uh, waarschijnlijk als het regende, hup, dan, dan sprongen ze allemaal weer uh, paradiso in. Ja, maar was het vooral dat je zegt, nou, een beetje stoont, lagen ze daar enzovoort? Of was er ook echt overlast? Uh, uh, op, uh, wat, uh, wat ik begrijp, op centraal. Want uh, heel veel bleven op het Amsterdam Centraal hangen. Uh, dat het wel als vervelend werd ervaren. Dat daar grote groepen. Uh, ja, stonden te wachten tot er wat gebeurde. Of. Uh, uh, nou ja. Uh, echt, echt wat je nu. Zou hangjeugd zou noemen, zeg maar. Uh, ja. Nee. ja dat, dat was daar een beetje. Dus nou ja, dus werd er in Paradis al snel van alles. Uh, er waren allemaal initiatieven. Hè? Er, uh, er kwam een restaurantje. Uh, uh, ze hielden ook de. de uh, de drugsdealer zeg maar binnen dan hoeft mensen niet op straat naar op zoek naar drugs te gaan. Dat was in paradiso een drugsdealer. Ja, die had die hield ja, daar gewoon. Ja. Die had kantooruren daar en dan, dan kon er wat gehaald worden. Nou ja, er zaten allemaal kralenwinkeltjes. Uh, uh, er zat ook een pannenkoekenhuis en en um, nou ja, mensen met dus uh, ja voor mensen werd het ook een soort. Je kon naar paradiso ook gaan om eh, om gewoon naar naar de hippies te kijken daar hè. en dan kon je nou ja een beetje zou meedoen in die wereld. Je kon ook uh, dan in dat restaurantje gaan eten. En uh, ja, het, het, het was niet dat het een, een drugshol was. Het was wel een soort van uh, open. Er werden ook middagen voor kinderen georganiseerd. En, en uh, wat met kunst gedaan. en, en uh, uh, uh, ja. het, Alleen het archief is dus heel slecht. Dat er dus, dus, uh, nu is het boekje van uh, Hester Cavallo uh, verschenen. Hè? Of dat, dat komt uh, deze week uit. Over 50 jaar Paradiso aan de hand van 50 concerten. Zij heeft uh, nou ja, meer dan een jaar lang uh, geprobeerd... om het hele verhaal goed op een rijtje te zetten. En is weer op mensen gestuurd, waarvan eigenlijk helemaal vergeten was dat die betrokken waren. Betrokken ja. waren. Ja. En, en uh, nou ja, dus er waren mensen bezig die waren uh, in de jaren zeventig... dan hadden ze dat hele pand van binnen wit geschilderd... om dan uh, over alles wat daar plaatsvond aan concerten... of wat dan ook met, met projectoren gewoon uh, dat hele pand... Uh, met film van binnen zeg maar te, te beschilderen. Ja. Dus dat zag, er, dat zag er ook allemaal waanzinnig uit. En ja. uh, veel is vergeten. En, en dat mensen. Maar, maar nu kwamen ineens foto's komen weer boven tafel en, en beelden. En dat mensen denken, oh, het, weet je wel, is het zo een beetje geweest. Ja, Een hele rijke geschiedenis, meer dan alleen die muziek. We hebben ook een fragment van het festival Finders, Keepers, Losers, Weepers. Om een beetje die sfeer te geven uh, van die tijd. Vier jaar, vijf jaar geleden. Intussen is er veel gebeurd. Paradiso is veranderd en het schijnt dat Paradiso moet gaan verdwijnen. matte Snowdarts, Matte Snowdarts, Matte Snowdarts hebben het slechtste met ons voor. Paradiso hippie. Wat een tijd, hè, die hippie-tijd. Ja, de vraag is dan een beetje van... Uh, hoe gaat dat verder na de hippie-tijd? Is Paradies er dan ook nog steeds de place to be? Uh, nou ja, van, bij dit hoor je ook wel... van dat het een soort eigen universum is. Hè, van uh, uh, Die beelden die staan nu ook in dat artikel voor uh, uh, op NPO Focus. Dat halverwege de avond komt er een hele fanfare binnenlopen. Eh... Ik geloof niet dat je dat tegenwoordig nog moet doen op een avond... waar je misschien wat dichters hebt staan en wat bandjes En dat, dat is denken, oh, weet je wel, we gooien je er ook een, uh, een fanfare nog even doorheen. Zo. Ja. Totale chaos en uh, uh, gewoon ja hele vrije ideeën. Maar ik geloof niet dat tegenwoordig iemand die een kaartje voor Lowlands koopt... dat hij het zou pikken... Uh, uh, als er een fanfare binnenkomt als uh, Arcade Fire staat te spelen. Nee, liever uh, niet. Nee, ja. of, of het moet ingestudeerd zijn. Maar, ja. uh, hoe, hoe vinden zij zich dan opnieuw uit? Nou, de, de, de, um, het groepje wat, het, wat, de, wat de beginjaren zeg maar... daar de tent heeft gerund, ja, stopt ermee. En er wordt, eh, eh, Paradiso wordt hier ook ongeveer ten graven gedragen. En dan staat er eigenlijk... Uh, is er een hele nieuwe wind gaan waaien... ook vanuit Engeland en ook vanuit Amerika. De, de, de punk is ontstaan. En, en um, nou ja, de, de, uh, uh, er staat een groep mensen op die, die nieuw elan willen brengen. En, en, nou ja, Punk heeft altijd het uh, doe principe, hè? DIY, do it zelf principe: DIY, do-it-yourself. Uh, hoog in het vaandel staan. En, en, um, ze, en, en, dat is de generatie die dan concerten gaat uh, organiseren. En die zorgen echt dat er een, een frisse wind uh, uh, weer door Paradiso gaat waaien. Dus, eh. Uh, uh, die zaal was altijd uh, wit en gekleurd hè, van binnen en, en van buiten. Veel te vrolijk voor punk. Ja, was hij ook in kleuren geschilderd. Nou ja, eerst ging gewoon de, de, de, de kwast met zwarte teer zo'n beetje over, die, over het gebouw heen. Dus het werd echt, echt een zwarte kolos ineens aan de wetelingsgrans. En wat voor bands komen er dan optreden? Um, nou, uh, vrij snel staan uh, de, de Strangers die, die, die spelen. En, en de Sex Pistols. Echte, echte punkbands, hè, die komen dan. Blondie. Um, uh, de, en dat zijn dan de grote concerten. En, en uh, ja, die, die, de, de, de, het hippie idee was al een beetje verdwenen hè, in Nederland. En wat er nog in Paradiso kwam... Uh, dat waren he, want het, dat, het, zo goed ging het niet met Paradise, omdat er heel veel lagen echt gewoon heroïne -junks uiteindelijk. Uh, en, nou ja, daar moesten ze natuurlijk een beetje, uh, ja, dat moest, dat moest de tent uitgejaagd worden. En, en um, uh, de, dus ja, die, die punk die zorgde daarvoor. En, en uh, er kwamen weer gewoon mensen op af. Uh, de junks werden, werden buitengelaten. En, en uh, nou ja, wat misschien wel ja. grappig is. Uh, uh, om te vertellen is dat... Uh, uh, er bleven nog altijd rond Paas... er uh, kwamen dan heel veel uh, Duitsers... Hè, die kwamen dan uit uh, Duitsland naar Amsterdam... voor de, voor de drugs. En die, die kenden nog Paradiso van de hippie-jaren... en dan lekker stoond op die kleden liggen. En, en ja, die stonden ineens dan... Uh, in die, bij die concerten... in een van, zwartgeverfde... In een zwartgeverf, tussen al die lerenjekkies in de dingen. Dus, dus daar werd ook... Uh, en die stonden dan met van, nog van die hippie-anorak-jasjes uh, aan... en... Uh, uh, uh, daar werd dan over gesproken als paasduitsers door, door het personeel. Van, ja, ja. Uh, het was toch een soort, uh, uh, nou ja, daar werd een beetje, beetje minachtend naar gekeken. Dan, ja, dat die, nog, uh, die liepen achter in de die tijd. Die liepen achter in de tijd. Ja, en dat, dat, dat, dat was natuurlijk heel raar. Ja, dus de, de bezoekersgroep die verdween heel erg van uh, uh, wat het was. Hè. Er, er kwam een soort meer activistische uh, groep die, die, die wilde betaalbare woningen en desnoods gingen ze kraken. Uh, uh, het, het grote verzet tegen uh, de de de nou, de uh, de de kroning van uh, Beatrix. Beatrix dus ja. dat die tijd is het een beetje van het grote verzet en en nou ja paradiso bood daar eigenlijk een onderdak voor dus er kwamen uh, activistische bijeenkomsten die punkconcerten had je dan en uh, uh, nou ja de, Echt een nieuw publiek, een nieuwe ja. sfeer. Een van de bands die optreden was The Clash... op 26 september 1977. En we gaan luisteren naar een fragment van dit liveconcert. Ja. punkmuziek. Uh, en trok weer volle zalen. Hè. Ze gingen zichzelf weer opnieuw uh, uitvinden. Um, maar gratis uh, krijg je daar dan ook... Hells Angels bij, begreep ik. Ja, dat, dat verhaal kwam nu ook uh, zo ongeveer... Uh, wat ik begrepen heb... tijdens het uh, maken van dat boek naar boven... Hè, over 50 jaar Paradiso. Um, dat, uh, uh, Paradiso was natuurlijk... Uh, uh, hè, om al die hangjeugd... ooit uh, binnen zijn huis te krijgen... Ja, werd het door de afdeling jeugd... van de gemeente Amsterdam gesubsidieerd... Um, iets wat in die tijd ook gesubsidieerd was, dat, dat waren motorclubs. Want uh, daarvan dachten ze dat is ook een soort jeugdbeweging uh, En uh, met het gevolg dat, dus, de Hells Angels uh, uh, subsidie kregen. Nou, dat is een, dat is een, leuk, uh, dat is een leuk feitje, ja. maar wat, er, wat er gebeurde met, uh, met die, uh, tijdens die punkconcerten, is dat die Hells Angels, die, die, de, de, de trailers die speelden uh, daar ooit, nou ja, stoere jongens met leren jacks en uh, spijkerbroeken en die, en die motorclub. Die Hells Angels die zagen heel duidelijk van. Uh, uh, dat, dat, dat zijn een beetje gasten zoals wij zijn. Uh, uh, en die, die uh, uh, namen alle vrijheid om gewoon het podium op te lopen. en, en daar gewoon te blijven staan. Zo, uh, en en dat, nou ja, dat, dat is eigenlijk vanaf toen gebeurde dat vaker. En, en als het ze niet beviel, dan gooiden ze met flessen bier vanaf het balkon naar een band uh, uh, Meen dat de Golden Earring uh, uh, ooit gewoon van het podium van Paradiso is afgegooid met flessen bier. Glazen flessen bier. Um, Zijn nooit zwaar gewonden of doden weggevallen? Nou, of? er, er, er viel ook wel klappen, gewoon echt. Uh, uh, ook bekend is het verhaal dat, dat Iggy Pop die speelde daar. Die, nou ja, dat was uh, uh, nog een redelijk jonge, ook, ook een punk natuurlijk. En die, die is uh, op het podium eigenlijk uh, min of meer in elkaar geslagen uh, door die Hells Angels. Dus een, een hele. Onaangename tijd en, en zelfs de leiding van Paradiso kon, ja, begon niks. Gewoon, uh, uh, ja, wat moet je doen, weet je wel? Zeg van nou, dat vinden we niet zo leuk, nee, dus dat uh, dat, dat uh, kon niet helemaal toen uh, uh, uiteindelijk, omdat die Hells Angels ook gewoon Paradiso binnenliepen uh, zonder te betalen. Uh, toen, toen is en en de, de het hoofd van de Hells Angels was toen ook al Big Willem. Um, en toen, zijn, toen is uiteindelijk de leiding van Paradiso met uh, Big Willem... en de gemeenteambtenaar van de afdeling Jeugdzaken... die zijn uh, om tafel gaan zitten. En, uh, en uh, toen hebben ze ja, een soort afspraak, een deal gemaakt. Um, en uh, dat is eigenlijk wel een hele verrassende deal. Besloten werd dat de Hells Angels gewoon inderdaad zonder te betalen... Uh, naar binnen mochten lopen. En het uh, dus is uh, zonder gezichtsverlies uh, nog altijd stoer... Paradiso zomaar in konden lopen. Uh, maar dat er dan de volgende dag iemand... Uh, uh, toch nog eventjes netjes met een envelop geld... naar Paradiso zou komen. Om, dat, uh, om dan de rekening te betalen. Ja, ja. Ja, en, en dat, nou ja, dat was niet meer dan terecht... omdat die Hells Angels ook subsidie kregen. Dus die konden best al die kaartjes betalen, weet je wel. En... Uh... Ja, andere Pracht, tijden. Een prachtige anekdote, inderdaad, over, over de Hells Angels. Uh, die, uh, met de komst van punk uh, komen er ook andere uh, muzikale subculturen in Paradiso. Wat ontstaat nog meer in die tijd? Nou, dat, uh, dat is eigenlijk het mooie van punk. Hè? Van, de, uh, uh... Uh, aan het begin van jaren 70, dus de jaren zeventig. Dus die tijd van, van de Persische tapijten. Nou, je hoort het net ook, ook in die muziek. Het is allemaal heel, vrij virtuoos. En, uh, nou ja, met, die, met die drugs. En die mensen zitten allemaal op die instrumenten te oefenen. De, eigenlijk is, is die muziek heel saai uit die tijd. Hè? En, en punk zette zich af tegen de Pink Floyds. En de, en de virtuoze muziek. En, dat, uh, en dan vaak met drie akkoorden. En een hoop uh, uh, getrommel. Wat allemaal niet heel virtuoos is waar zij in staat om ook leuke liedjes te maken. Maar uh, gewoon ja doe het zelf, weet je wel. Makkelijk, klaar. Uh, en dat was de, de kunst van punk. We, ja, en wat, wat, wat, wat voor subculturen zitten daarbij dan? Nou, de, niet eens zozeer subcultuur. Punk heeft gewoon de hele muziek gesloopt. En ja. daarna kon er weer vanaf opnieuw begonnen Zoals? worden. Zoals? Nou, dan uh, ontstond toen, begin jaren tachtig... allemaal mensen die rock mixten met jazz en met funk. En uh, dus ineens zie je weer... Uh, nou, een beetje misschien ook wel punkachtige bands, maar met een saxofoon erbij. of uh, uh, uh, jazzbands met harde gitaren. Alles kan dan uh, op een gegeven moment. En uh, uh, dat zijn bandjes met vaak hele kleine uh, uh, uh, fanscharen. Hè? Dat was allemaal niet voor het grote publiek. Ja. Was er welke artiest was wel groot dat je zegt, nou die. Uh, in, die in die beginjaren tachtig? Uh, nou, de, de, daar stel je een goede vraag. Uh, de, de, het kenmerkende van die tijd is eigenlijk dat, dat juist heel veel uh, uh, nooit is, is doorgezet. Dus een band die midden jaren tachtig uh, uh, geregeld in Paradiso optrad. Dat was bijvoorbeeld uh, de Butthole Surfers. Waren dat. Nou, uh, hartstikke bijzondere band. Als je dat nu nog op uh, YouTube zou zoeken, dan denk je: nou, dit is bizar. Weet je wel, met twee drummers en uh, een, een, een vrouw met een kapsel dat als een kale, een oude man geschoren was met zo'n kringetje haar en dan kaal van boven. Er liepen naakt over het podium. Uh, uh, maar het heeft, het heeft ja, ontzettend, uh, ontzettend breed en divers. Ja, breed en divers. Indrukwekkende concerten. Uh, uh, maar uiteindelijk allemaal zonder eeuwigheidswaarde. Of ja, nu nog voor, voor een kleine groep weet je wel. Ja. Mannelijke strippers. En uh, iemand als Prins? Nou, die, die uh, speelde daar ook. Dat, ja. Dus dat dat is een beetje de, de tijd van begin jaren tachtig. Mensen hielden hun kleren niet aan in Paradiso, lijkt het wel. Als je die foto's kijkt uit die periode... Uh, veel bands met uh, uh, blote bassies. En, en ja, hun eigen, in hun eigen wereldje. En dan maar het optreden. Dus ja, Prince speelde daar ook. En, en um, volgens mij is dat ook nooit duidelijk geworden... van hoe hè, was dat uitverkocht. Ik, ik geloof het niet. Ik was er niet bij, in ieder geval. En ik heb wel eens begrepen dat er... Um, 180 mensen waren. Maar ja. euh... nou, om hem toch nog een beetje te eren gaan we luisteren naar Prince. Lekker nummertje van Prince. Uh, eigenlijk kan alles in in Paradiso in de jaren tachtig. Komt van ja. alles langs. Ja, er, er komt van alles langs en en uh, dat is een tijd dat ik zelf vaak in uh, in Paradiso kwam. Ik, uh, ik, uh, ik studeerde nog, uh, uh, dus nou ja, dan dan ik was in Amsterdam gaan wonen en dan uh, nou ja, dan uh, kom je daar graag. En en uh, veel concerten als een band daar voor het eerste voor de eerste keer optrad voor het eerst in Nederland was en dan in Paradiso speelde. Nou ja, ik heb daar echt verdacht veel concerten met... waar twee, 300 mensen op afkwamen in die grote zaal. Dus uh, uh, uh, tegenwoordig, uh, hè, als je aan Paradiso denkt... dan heb, is het eigenlijk vaak uitverkocht. Uh, concerten klinken behoorlijk goed in die tijd. Uh, uh, uh, klonk, weet je wel, kon het echt heel zompig... als een, nou ja, als een oude kerk klinken, weet je, van, van dat je dat... Uh, nu hoor je gewoon altijd alle, alle gitaren mooi, alle, alle instrumenten hoor je mooi. Toen was het eigenlijk één bak uh, gebonk vaak. Nou ja, wat je net, net ook nog van de jaren 60, 70 hoorde. Dat dat geluid, uh, uh, ja, voor, de, voor het mooie geluid hoefde je toen nog niet naar een concert te gaan, zeg maar. Ja. En, uh, dus, en dan, daar heb ik wel heel veel herinneringen aan. Dat je naar een band stond te kijken en dan weinig mensen en dat holle gebonk. He, als het uitverkocht is, dan is het geluid al iets beter. Zo, zo werkt geluid ongeveer. Maar uh, de, als, als er niet zoveel mensen waren, slecht geluid. En uh, nou ja, soms uh, dus totaal vergetelijke optredens. Dat, dat je niet iets legendarisch had gezien. Ja. En ook omdat het nou ja, laagdrempelig was. Dus, dus alle soorten bands daar uh, mochten langskomen. Je ziet een on ontzettende verandering in de muziekstijlen. Uh, maar die zangeres zonder naam die jij eerder al noemde, die mag toch nog wel terugkomen in die jaren 80. Ja, dus. dus maar, uh, met haar was iets, iets vreemd gebeurd ook doordat ze toen in Paradiso in de jaren zeventig had gestaan, uh, uh, was zij een soort uh, ja, lieveling van bij, bij, bij een soort studentenpubliek geworden en dat, dat zie je later. Heb je dat ook bij uh, André Hazes bijvoorbeeld meegemaakt? Het draait ze ook altijd nog in studentendiscotheken. Volgens mij ja, draait ze André Hazes en en uh, nou ja. Ze besluiten dus na tien jaar... naar het legendarische concert van de zangeres zonder naam... om haar in 1986 uh, weer een keer langs te laten komen. Zij is inmiddels dan een soort koningin van de camp geworden. En dat is haar grote comeback in Paradiso. En misschien is het uh, leuk om naar Keetje Tippel te luisteren. Ja, dat uh, gaan we doen. Is... Mary, ga je gang En onder begeleiding met het orkest met Ad Kramer Ik kan u niet vertellen hoe leuk ik het vind Na een hele lange afwezigheid, wegens gezondheidsredenen Om mijn eerste grote optreden in Amsterdam te doen Dat vind ik fantastisch Dank u en mijn eerste liedje wat ik wil gaan zingen, dat gaat namelijk over een, een Amsterdamse vrouw die hier haar leven sleet, die heel beroemd werd, waar een film van werd gemaakt. En die vrouw die heette Keetje Tippel. Ja, te gek hè, die zangeres zonder naam, toch? Ik denk dat je ja, ja, met... er bij geweest Ja, je had er bij. Ik ken trouwens wel mensen die er heen gingen. Want nou ja, het was echt een, een gebeurtenis. En zij is toen ook, uh, nou ja, vanwege dat studentenpubliek... ook een beetje zoals de, de, de oma van de homo's in Amsterdam geworden. En uh, nou ja, dat, dat deed echt iets met... een. Het, had, dat, het had, nam een bepaalde sfeer met zich mee, dat... Uh, nou ja, een bijzonder evenement. Dat ja. hoor je er wel aan af. Wat ik wat ik dan zo fantastisch vind, een wonderlijke combinatie, ook dat je dan enerzijds heb je zangeres zonder naam in deze periode, maar je krijgt ook David Bowie. Ja. He? Dus de ja. prachtige, diverse programmering. He? Ja. Nou ja, Paradiso begon uh, uh, had echt wel de naam natuurlijk dat het cool was en dat je dat dat dat het daar gebeurde. En en uh, ja, je ziet dan iets van uh, dat dat gebeurde zo vanaf in, in, tenminste in Europa, in Nederland, vanaf het begin van de jaar 80... dat stadionconcerten gaan doen. Hè? Dus dan de, de, de, nou aan het begin van de jaar 80 de Stones in de Kuip... en uh, artiesten gaan ineens grote optredens doen. Want die komen erachter van, er valt veel geld Je te verdienen. In één klap 20, 30.000 mensen. En, um, en dat is natuurlijk niet heel cool om, om met de auto dan naar... Rotterdam of waar het ook is te rijden. Zo'n silo-stadion. Ja, en dan, zo grote, ja, zo, en dan uh, moet je heel lang... Dus, de, dus om het dan nog een soort van cool te maken... Wer, nou ja, werden er bijvoorbeeld presentaties van zo'n concert... In, uh, in Paradiso aangekondigd. Van, uh, dus, dus nou ja, Je ziet dan bijvoorbeeld... Uh, David Bowie heeft nooit opgetreden in, in zijn in de jaren zeventig, of begin jaren tachtig, van uh, Let's Dance... En, en in de jaren zeventig van zijn grote uh, Ziggy Star, dus al die tijden. Nooit in Paradiso geweest als muzikant. Um, maar je, dan zie je hem halverwege de jaren tachtig, dan uh, gaat hij, uh, gaat hij een, een tour doen. En dan doet hij wel zijn perspresentatie in uh, Paradiso. En uh, um, ik geloof dat hij dan ook uh, daar in Paradiso even, even zijn nieuwe uh, nummer nummer breekt, of uh, uh, speelt, live. En, en dat was wel een, een ding natuurlijk, dat hij daar aankwam en, en uh, zomaar stond te spelen voor een handjevol uh, journalisten. Dus je, de, het, het bijzondere is dat natuurlijk mensen en fans, die hadden allemaal door, uh, uh, dat, hij kwam, dat, dat hij in de stad was. En, ja. uh, ging we we gaan dat ook uh, luisteren. We gaan dat ook luisteren. Get in the school With the beating on blacks With a baseball badge Racism is back and cool White tacks Big enough Nazi flags While you was gone There was war This is the West Get used to it With a swastika Over the door Under the gun Ja, David Bowie. We hoorden al uh, dat je zei uh, dat eigenlijk het muzieklandschap verandert. Uh, grote concerten, grote stadions. Uh, nou ja, de, de concertkaartjes worden natuurlijk ook steeds duurder. En uh, ja. we, zien, we zien een andere manier van, uh, van concerten. Ja. Uh, wat voor effect heeft dat op Paradiso? En kunnen zij nog wel die grote namen trekken? Nou... Uh, uh, dat is. De, uh, af en toe komen de grote namen. Nou, ja, ja die komen langs. En, en uh, je ziet gewoon dat uh, er een soort hype bestaat. Dat, uh, wat je net hoorde was niet helemaal David Bowie, maar Tin Machine. Dat is uh, uh, eind jaar 80 is dat. Uh, maar dan. Mensen wisten natuurlijk dat het David Bowie Zou er nog nooit een liedje van die band gehoord? Want het is een, een soort, soort rockband die hij is begonnen. En toch verkocht het dan uit, weet je wel. Nou ja, dat was bij David Bowie dan nog wel voor te stellen. Maar steeds meer, steeds vaker kwamen er bands die al op voorhand uitverkochten... terwijl mensen dan net een paar liedjes hadden. En dat is uh, vreemd, want mensen gingen juist naar Paradiso... om daar gewoon op de Bonnevoy te kijken wat er te doen was. En dan kochten ze voor een paar gulden toen uh, een kaartje. Ja, dus, dus in plaats van je laten verrassen... is het meer uh, bekende namen moeten het publiek trekken. Ja, maar... De, uh, maar dat, dat, dat gebeurde nog niet helemaal uh, meteen. Want, want uh, nou ja, ik denk dat je naar Nirvana toe wilt gaan. Dat, uh, Nirvana heeft toen begin jaren negentig een album gemaakt. En een soort van de een op de andere dag was die plaat. Dat was een klein onbekend bandje zoals we in die tijd natuurlijk vaker zag. En die konden gewoon optreden. En... Dat, uh, nou ja. en, en zij brachten ook hun tweede plaat uit. Had niemand naar de eerste plaat omgekeken. En ineens waren zij wereldberoemd. Binnen twee maanden is dat gebeurd. Dus de, nou ja, dat, dat was bijzonder. Ja. En en uh, er zijn uh, uh, de VPRO heeft toen dat concert gefilmd van van Nirvana in Paradiso. Dat dat was al verplaatst vanuit de Melkweg. Dat is een iets kleinere popzaal in Amsterdam. Van nou, dan konden er nog meer kaartjes verkocht worden. Stonden ze in Paradiso. En en um, uh, de, er staan nog mensen dan voor Paradiso die dachten: ja, nou, uh, uh, het is uitverkocht. Ik, ik, uh, ik wil nog wel een kaartje kopen. En dat was eigenlijk was dat, uh, nieuw voor, voor Paradiso. En vanaf, je ziet dat vanaf die tijd dat dat eigenlijk altijd gebeurt: dat concerten uitverkopen, dat mensen kaartje willen blijven kopen. Ja. Op zoek gaan naar In de kaartjes. rij voor, ja. voor Nirvana. Twee maanden na het verschijnen van Nevermind... Uh, stonden Kurt Cobain en zijn grote vrienden in Paradiso. Laten we even luisteren. I'm so Look, I'm here Sunday morning It's every day for all I care. and I'm scared by my candles. And I. Dance. Nou, je bent nu gegarandeerd wakker. Een nirvana met Lithium. Um, nou ja, de, de rijen voor Paradiso voor dit soort uh, acts. En uh, dat neemt misschien nog grotere vormen aan... als ook nog de Rolling Stones uh, gaan ja. optreden. Ja, ja, je ziet dat de legende van Paradiso eigenlijk steeds uh, groeit. En die, de muziekindustrie wordt steeds, uh, steeds maar professioneler. De, de prijzen van de kaartjes stijgen. Het uh, is bijvoorbeeld de tijd van de Velvet Underground. Dat is de band van Lou Reed uit de jaren 60. Die doen een reunitour en, en die spelen dan ook één of twee avonden in Paradiso. En het kaartje daarvan, ik meen uit mijn hoofd, is 200 gulden. Wat uh, uh, ontzettend veel. Dat was nog nooit vertoond natuurlijk. Dus dat gebeurde in die tijd. En, uh, uh, nou ja, mede door zo'n concert als van Nirvana was Paradiso echt een, een soort uh, legendarische zaal waar het gebeurde. En, en de Stones besluiten dan om een uh, live LP te gaan opnemen, een soort. Unplug, dat was in die tijd ook heel uh, populair. Hè, om je eigen liedjes uh, die je met de elektrische instrumenten had geschreven. Om het nog eens dunnetjes over te doen uh, bij het kampvuur. En dat gaan de Stones, die doen dat dan uh, ook. En die gaan volgens mij, als ik het goed herinner... twee dagen in Paradiso zitten. En uh, nou ja, uh, in die tijd, ik geloof dat er toen nog 1300 mensen in Paradiso konden. En het werd zelfs uh, gestreamd op het uh, Museumplein. Dus heel, de hele stad Een hele happening. Ja, ja. We horen al langzaam... Uh... Wat geluiden daarvan van een intieme live-album. Dat ze daar opnemen. The Rolling Stones Live vanuit Paradiso. Misschien nog even ter afsluiting van ons gesprek over 50 jaar Paradiso. Gaan we ook 100 jaar Paradiso vieren? Of krijgen ze toch wel heel veel concurrentie van allerlei ziggo domes? Ja, dat zou je denken. Maar de hoeveelheid kaartjes die op een dag verkocht wordt neemt alleen maar toe. En Paradiso... Uh, in Paradiso zelf, hè, twee zalen of drie met de kelder erbij, uh, kun je al vier kaartjes voor één ka avond kopen. En Daarnaast uh, programmeren ze de bitter zoet. En nu uh, het Zonnehuis in Amsterdam Noord, programmeren ze er ook bij, in de Toluis Tuin. Dus ja, uh, alle kansen en mogelijkheden voor Paradiso. En, en nou ja, de klassieke Paradiso aan Weteringsgans uh, is ja, dat blijft natuurlijk altijd bestaan. Ja, en die zullen zich ook elke keer weer opnieuw uitvinden. Dat denk ik wel, ja. ja. ja, ja. ja. Binnenkort nog een concert gepland? Ik ben, nou ja, dat is weer het mooie van Paradiso. Want als, uh, ze geven altijd nog kansen aan jonge muzikanten... om daar te spelen. Maar ze, geven ook, ze maken ook... Het, nog altijd laagdrempelig, ook voor bezoekers. Dus ik heb een Indiestad pas gekocht. En dan kun je voor 25 euro kun je naar uh, 50 concerten per jaar zo'n beetje. Dus uh, daar kun je op intekenen. Dus dat doe ik dan geregeld. En dan en, blijf je je uh, verrassen. Ja, ja. ja. Nou, Hartelijk dank voor jouw toelichting Geen over dank. 50 jaar uh, is een hoop gebeurd. Je hebt mij ook verrast met een aantal anekdotes. Uh, dankjewel voor je komst. Ja. Uh, dankjewel ook redacteur Teste Bruin van uh, NPO Focus, het online platform. Uh, en uh, wil je meer weten, nagenieten, dan uh, kan je daar nog terecht uh, voor meer informatie. The Rolling Stones, live in Paradiso in het jaar 1995. Ze maakte daar opnames voor hun album Stripped. In het volgende uur het verhaal van de verstandelijk beperkte Paula... die ook nog eens een psychische stoornis had. Ze kreeg in haar jeugd nooit de zorg die ze nodig had. En we bellen naar de States, waar Iris Plessius onderzoek doet... naar de relatie tussen geslepen Hollandse kolonisten enerzijds... en gewiekste Indianen anderzijds in de 17e en 18e eeuw. Blijf dus vooral luisteren. En krijg je geen genoeg van focus, dan kun je alle gesprekken van vannacht en afgelopen weken terugluisteren op nporadio1.nl slash radio-focus.